Dikter Hart met het NOS Journaal. Het opstappen van is een gevolg van een conflict met de spelersgroep. Dat zei technisch directeur Martin van Geel op een persconferentie. De afgelopen tijd zijn er gesprekken tussen Been en de spelersgroep geweest. Gisteravond op de eerste dag van een trainingskamp in Ermelo... besloten de spelers dat er over het functioneren van de trainer moest worden gestemd. 13 van de 18 spelers zegden bij die stemming vertrouwen in Been op. Volgens Van Geel was Been daar kapot van en is hij onmiddellijk naar huis gegaan. Feyenoord aanvoerder Ron Vlaar zegt dat de intentie van de gesprekken met Been was om een andere weg in te slaan. De spelers wilden niet nog een slecht jaar in de eredivisie. Vlaar wilde niet de namen van de spelers noemen die voor het vertrek van de trainer hebben gestemd. Mario Been was zelf niet bij de persconferentie van Feyenoord. Nederland, België en Luxemburg beschouwen de Nationale Overgangsraad van de Libische Opstandelingen voorlopig als dé wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Minister Roosentaal heeft in Brussel met zijn Belgische en Luxemburgse collega's een gesprek gehad met Mahmoud Jibril, de leider van de Libische Opstandelingen. Met Jibril is afgesproken dat zijn overgangsraad in functie blijft totdat kolonel Gaddafi van het toneel is verdwenen.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 Het weer nog bewolkt en regenachtig, vooral in het noorden en westen. Temperatuur 17 graden, morgen weinig verandering. Vrijdag droog, zonnig en 21 graden. In het weekend opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijn Zwaan bij de Daanjebeen. Er staat file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij de afrit Kastrikum 2 kilometer. Dat komt door een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en Zom zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Jij ja, ziet goed? Ja. Gelukkig. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel? Ja, uitstekbaar. Ja, uitstekbaar? Heb je het niet een beetje nat? Huh? Heb je niet een beetje nat vandaag? Nee, hoezo? Nou ja, het is hoog zomer, dus uh, het regent weer. Ja, nou, ik ben tussen de druppels doorgelopen hierheen. Dat, uh, dat doe ik altijd. Oké, okay, dat doe ik goed. Ik, ik, uh, ik cirkel altijd een beetje tussen de druppels door. Dat gaat ja, altijd heel goed hoor. En natuurlijk. mocht het niet lukken, de meeste druppels vallen altijd naast je. Ja, daarom. Daarom. Dat is ook wel weer daarom. Ja, dat is ook weer waar. Dat is natuurlijk waar. Ja. Goh, wat een humor zeg Wat een mazzel weer. Wat een humor. Nou, zullen we de humor maar aan de professionals overlaten vandaag? Ja. Zullen wij dat maar niet gaan doen? Nou, je weet wat we gaan doen hè vandaag. Of weet je het niet? Nee, vertel het eens. Nou, ja, ja, ik weet het wel, maar de luisteraars niet. Nee. Nou, we zouden, eigenlijk, we zouden eigenlijk een gast hebben vandaag. Ja. Maar die kon onverwacht niet. Dat kan natuurlijk gebeuren. En ik denk, nou ga ik gewoon een oud plannetje, wat ik eigenlijk al een paar weken of maanden heb, dat ga ik vandaag gewoon eens ten uitvoer brengen. Ja, dat doe je goed. En, en wat is je plan? En uh, dat, had jij, dat had ik je al een keer verteld toen vond jij dat heel leuk. Dus ja. Denk, nou, dan ga ik dat vandaag gewoon eens een keer doen. We gaan vandaag, eh, dames en heren, eh, wat ik in de kast heb staan, ik heb lang niet alles hoor, dus bepaalde dingen zullen misschien ontbreken, want ik heb niet, niet alles natuurlijk, maar eh, ik heb wel een aantal leuke dingen. We gaan vandaag, eh, ja ik zei het al in mijn huisberichtje, ik ga een aanslag plegen vandaag. Op wie? Op jullie lachspieren. Oh, op onze lachspieren? Ja. En hoe ga je dat doen? Nou, dat zo humoristisch ben jij ook weer niet. Nee, dat is waar, maar dat, eh, daarom heb ik ook platen meegenomen van, zoals wij dat in het verleden altijd noemden, de grote drie. Oké, okay. dat wilde zeggen Toon Hermans, Wim Sonneveld en Wim Kam... Ja, ja, die is toch en wel iedereen bekend. Ja, dat is allemaal bekend natuurlijk, maar dit is allemaal natuurlijk wel een beetje oude humor. Maar ja, dat kan ons het schelen. Nee, He? ja, is... ik bedoel uh, die, die moderne. humor. Ja, ja die, die moderne jongens hoor je genoeg op radio en televisie. En ik dacht, nou, ik ga eens kijken wat ik allemaal van de grote drie in de kast heb staan. En uh, zodoende dat ik uh, een aantal platen heb meegenomen: Wim Sonneveld, theatershows nummer vier. Met Willem Nijholt en Corrie van Gorp. Dat vond ik wel een aparte combinatie. Uh, Wim Kan, de Jaarsconferentie uit 1976. En verder nog uh, komische humor. Een uurtje komische humor met Wim Kan. Dus die heb ik ook nog mee. Verder heb ik nog van Wim, kan mee, uh, van Wim Zonneveld mee de Conferences. En ik heb van Toon Hermans mee de Tientoon. Oftewel, dankjewel alsjeblieft, uh, Hoogtepunten uit de jubileumshow van Tientoon. En natuurlijk van eh, Toad Nermans nog eh, een oudere one-man-show. Helaas, ik, ik zocht eigenlijk ook naar de galabal en Sinterklaas, of Snieklaas, maar die heb ik niet op LP. Eh, dus eh, helaas. Die nou, u... Albert-Jan, als je die op LP hebt. <laughs> Moet die allemaal man helemaal door de stormen. <laughs> Misschien de buurman wel. Ja, je weet maar ja, nooit. En die Sjaak Jongland wel. Die, uh, die kan we ook natuurlijk hebben. Maar die had ik dus niet. Dus die, uh, die uh, moeten we even ontberen. Maar dat neemt niet weg dat we desalniet al, desalniettemin allemaal leuke hoogtepunten hebben. Uh, wat liedjes, wat conferences. Uh, in ieder geval is het uh, alleen Zonneveld Kam en Hermans vanmiddag. En dat lijkt me wel eens een keer leuk. Toch? Ja, vind ik wel. Nou, laten we dan maar met Zonneveld beginnen. Dit wordt een avond van uh, de LP Theatershow is nummer 4. De theatershow die hij had met Willem Nijholt nog als jongassie. En Corrie van Gorp die uh, hierin ook meedeed vlak voordat zij... of eigenlijk voordat zij uh, grote dingen ging beleven met André van Duin. Nou, laten we maar eens beginnen met Dit wordt een Avond. Hier is Wim Sonneveld. Tot een avond, ik voel het aan mijn water... Dit wordt een avondje waarvan u later zeggen zult die avond We hebben het geweten, een avond om nooit meer te vergeten Dit wordt een avond dat durf ik om te wedden Dit wordt een avondje waarvan de bedden allemaal gaan deinen Waarvan u zult gaan dromen, een avond om niet meer bij te komen En kijk en kijk, u zit daar, ik sta hier U kijkt naar mij en ik zie u niet goed, maar ik weet wat u zegt. Opa, neem een dropje, je zit zo te hoesten, dat is zo vervelend voor meneer Sonneveld. Vervelend, nee, dan wordt hij mooi, we hebben toch zeker betaald. Shh, dit wordt een avond, dat kan ik u beloven. Dit wordt een avondje waarvan de bovenburen zullen zeggen: hoe kom ik aan een kaartje? Verdomme, hoe kom ik aan een kaartje? Dit wordt een avond, dat kan ik je vertellen. Dit wordt een avondje waarvan de bellen en de torenklokken van Nederland gaan zingen. Een avond met hele vrienden dingen. En kijk, en kijk, u zit daar. Ik sta hier, u kijkt naar mij. En ik zie u niet goed, maar ik weet wat u zegt. Jan blijft van mijn been af. Stel je voor dat meneer Sonneveld dat ziet vanaf het toneel. Wat moet er niet van ons denken? Wat Sonneveld van ons denkt, zou mijn zorg zijn. Hij moest dus weten wat we van hem dachten. Shh. Dit wordt een avond waar niemand aan kan tippen. Dit wordt een avondje waarvan de hippe vogels zullen zeggen. Hij droeg gewone jasjes. en toch het was net zo fijn als hasjes. Dit wordt een avond, een avond op de zollen. Dit wordt een avondje waarvan de dolle mina's zullen zeggen. Hoewel het geen gebruik was, ik wou dat die mijn in mijn buik was. En kijk, en kijk, u zit daar. Ik sta hier, u kijkt naar mij. En ik ik zie u niet goed, maar ik weet wat u zegt. Jongens, in de pauze allemaal cola nemen. Ik heb een flesje never in mijn binnenzak. Mag ik even passeren? Ik hoor er even door. Ik hoor er even uit. Met jullie helemaal gek. Passeer, u stuurt meneer Zonneveld onder de voorstelling. Nou, ik moeilijk in mijn broek doen voor meneer Zonneveld. Laat me dat door, dan trap je hielen eraf. Zeg, hoe oud zou die Zonneveld eigenlijk zijn? Nou, hij staat in het boek 75 jaar cabaret, dus hij moet minstens in de 80 fietsen. Nou, dan ziet u er toch nog lekker uit voor 80, vind u ook niet? Zeg, kijk eens in het programma, dan staat een foto met een kale kop en kijk eens op het toneel.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 Duizend handen, duizenden gezichten, duizend tanden. goedenavond lief monster. goedenavond lief vis. Je bent nog nooit zo'n lieve. He ja, mooi. Hè? Opening van de show van Wim Zonneveld met Corrie van Gorp en uh, Willem Nijholt met aan de piano Ruud Bos op de gitaar Wijnand Blok uh, Wim van der Stelt speelde basgitaar Alex Cohen deed het slagwerk Jan Nijpels de trombone en Pierre Leblanc de saxophone. Dus opgenomen in het oude uh, Nieuwe Lamar Theater ja, het bestaat niet meer, het heet nu de Lamar Theater maar het oude Nieuwe de, de, de Lamar Theater dus in Amsterdam daar is deze show opgenomen we gaan er dus ook een aantal fragmenten uitdraaien. En natuurlijk ook uit een aantal andere dingen Nou zit ik wat, uh, met wat Wim Kan betreft Een beetje in, in, in een uh, rare situatie Want ik denk dat ik een andere hoes heb met een andere plaat Ja, dat denk ik ook Maar dat weet ik niet, dat, zal, uh, dat maakt me niet uit We gaan uh, gewoon beginnen met een stuk van Wim Kan Een uur komische humor, heet de plaat en uh, het, is, uh, het is wel leuk. Uh, volgens de hoes staat die Hollandse zuinigheid. Een liedje. En op uh, het label staat echte Hollanders. Nou, misschien is het wel precies hetzelfde. We zullen er weer verloren. Hier is Wim Kan. Ook opgenomen in Nieuwe de Lamarck trouwens. Denk ik. Een Hollander een avond gaat genieten Naar de schouwburg in zijn splinternieuwe goed Zoekt hij zelfs zijn eigen plaats En zegt stralen tot zijn maat Ik een kwartje in mijn zak, dat doet me goed Al kost zo'n avond een flinke deut Keek een Hollander, een echte Hollander Maak toch een klakje van zijn kosten Anders is die niet echt uit In de achterhoek wanneer een man gaat trollen.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 Met dit stapelgek gebaar toonde hij wel zonneklaar Dat hij niet van Hollandse familie was Wij zijn o eenmaal een ander ras Want een Hollander, een echte Hollander Maakt eerst een klatje wat gaat kosten en dan houdt hij zijn hele jas Geen Chinees bekruunt zich om gezinsbeperking Een er ook niet zo bestil alles breidt zich zomaar uit, legt maar en schiet kuit En ik zwijg nog van kai en kikkerdril De sterke sikse is niet van steen Maar een Hollander, een echte Hollander Maakt eerst een klatje wat gaat kosten en dan neemt hij er nog één Ik heb een arme Turkse vrouw cadeau zien geven Na een mooie voetbalmatch aan de het voor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 Dus uh, wat verwarring. Als de Schouwburg 75 oh, jaar oud is, zeggen BMW dat wordt een heel gedoe. Feestje bouwen voor het geheel van het Schouwburg personeel. Wiener, zenger, en de Beatles toe. Plus nog een musical met 80 man. Maar als Hollanders, als echte Hollanders, reken men uit wat of het gaat kosten. En dan komt alleen in kant. Dat is een beetje verwarrend allemaal, zei ik, wou ik wel zeggen, want uh, er zit een verkeerde LP in een verkeerde hoes. En uh, dat is wel gek, want ik heb deze plaat ook nog dubbel. Dus... Ja, oké, okay. we, uh, we houden het nu even bij een liedje. Zometeen komen we er natuurlijk ook nog toe aan conferences van de heren. Want dat is natuurlijk allemaal eigenlijk wel het leukste ook. Uh, Wim Kang, deze plaat is opgenomen tijdens het 75-jarig bestaan van de stad Schouwburg in Amsterdam. En niet dus in het Lamar, waar hij ook heel vaak speelde natuurlijk. Zijn oudejaarsconferences kwamen bijna altijd daar vandaan. Maar uh, dit is dus opgenomen in de stad Schouwburg van Amsterdam, die kennelijk op dat moment 75 jaar bestond. Welk jaar? Nou, het zal wel ergens 64, 65 geweest zijn, want uh, hij noemde zelfs de Beatles. Dus nou, dan is het in die tijd natuurlijk wel geweest, ongeveer. Uh, Toon Hermans. Uh, ja, ik zei het al, dames en heren, voor de mensen die uh, harde rockmuziek verwachten vanmiddag, jammer dan. <laughs> uh, vanwege eigenlijk het uitvallen van onze gast, moest ik heel snel iets beslissen. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga vandaag gewoon lekker, alleen maar... is dat even een foto? Oh, nou ja, oké. Okay. Ja, dat was uh, afgelopen zondag met Harlem geproefd. Uh. Ik ga lekker alleen maar dingen draaien van Zonneveld, van Kan en, uh, en, en Hermans. Want dat had, ik, dat had ik al een hele tijd in mijn hoofd om dat eens te doen. En ik, ik vond het vandaag op zo'n druilerige dag met zo'n zijkregentje. vond ik het eigenlijk wel, uh, wel lekker gewoon. Een beetje, een beetje lachen en uh, wat is meer zijn. Uh, toon Hermans. Uit een wanmen show. Een hele oude wanmen show. Want het is ook een hele oude plaat. Ehm. Uh, ja, ik denk dat heel aardig oud is. Draaien we ook de opening? Dat doen we gewoon van alle drie. En daarna gaan we straks dus aan het dus op de conferenties en zo. Maar voor Toon Hermans draaien we nu lente, oftewel uh, de spring. Toon Hermans in Carré. De spring is hier, de spring is there, de the spring, de spring is in the air. Ik zing, ik zing van lente. Mijn hart zegt pop, bid ik pickpock. Ik pluk de eerste boterbloem en ik zing, ik zing van lente. Ik zou willen dansen met u mevrouw Jansen en huppelen dwars door de stad. Je hoort op terrassen en bassen, je hoort iemand fluisteren, schat. De spring is hier, de spring is daar, de spring, de spring is in de air. Ik zing, ik zing van lente. Zeg, hey hemel, wat ben je vanavond van blauw? Zo blauw als de noppen, de de noppen, de noppen van uw bloesje mevrouw Zeg, hé hey, hemel Wat ben je vanavond blauw ho? zo blauw als de appels, de appels De appels, de appels van uw ogen mevrouw Ja sorry, u zult wel zeggen De hemel is helemaal grauw Maar ik heb zo'n bui, ik heb zo'n bui Ik heb zo'n idiot maar een dolle gekke bui En ik vind die hemel blauw De ah, spring is hier, de spring is daar, De the spring, de spring is in de air Ik zing, ik zing van lente ik beding, Ik pluk de eerste motorvlam En ik zing, ik zing van lente. Ik zal willen dansen met u, mevrouw Jansen. En huppelen dwars door de stad. Je hoort op terrassen sopranen en bassen. Je hoort iemand fluisteren, schat. Ach, de spring is hier, de spring is daar. De spring, de spring is in de. air. Ik zing. <lacht> ik zing. Toen heb opgenomen natuurlijk in Carré, Ik kan wel horen, dat is een lekkere oude opname. Ik vermoed dat dit zo'n beetje 1960 is, zo daaromtrent. Uh, de, de 60, 61, 62, misschien, ik well, weet niet precies, staat er ook niet op, maar dat maakt ook niet uit. Uh, ik denk dat het ongeveer die periode is. In ieder geval, het is van voor die grote show, met die galenbal en dat soort, uh, dat soort dingen. Dus, en die, die was daarna, dus dit is daarvoor. Oké, okay, is in de Jaar heet uh, het nummer, oftewel Spring uh, de Lente. We gaan weer lekker door naar Zonneveld en we gaan weer luisteren naar een van zijn uh, grandioze conferences, want daar was hij gewoon goed in. Meestal werden zijn conferences door anderen geschreven. Uh, Michel van der Plas was een van zijn hoofdleveranciers En natuurlijk ook Simon Carmichelt. Die was ook een van zijn uh, Hoofdleveranciers Deze conferentie die u nu gaat horen is, van, is geschreven Door Michel van der Plas Ja en dan moet je natuurlijk Zonneveld hebben als acteur En daar was hij natuurlijk weer geloos in Vandaar dat wij graag voor u draaien En gaat u maar er lekker voor zitten dames en heren Want het is een hele bekende conference En sommigen van u zullen hem misschien wel uit hun hoofd kennen Ik, ik ook bijna Maakt niet uit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 Niemenom bijvoorbeeld die allereerderste ceremonie van het aanbieden van het eerste kivitje. Dat is iets. Daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanachan en de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die je niet zeggen: je zei, is dit toch al? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanachan en de prins en allemaal.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 ...en daarna de krantenmik achter de roodendendron... ...zo de mythe. Wij kunnen van hermeis uit de kanagen... ...wij kunnen van hermeis uit de natuurlijk niet gaan verlangen... ...dat ze alle kruiken koeken en krentenmekken hoogst persoonlijk nappert. Wij kregen daar veel van in naar huis... Dus dat is bij ons tot laat in de zomer kremtemekeet gebleven. Ja. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid, alles wordt bewerkt. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed tot aan de van Lucifer's doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goedbedoelde bedoelde de trap op kan. Ja. Dat gaat allemaal hup te magazijnen in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 Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dat bedoel ik natuurlijk de viering ander op zoesteken. Hermeis uit de kanigen. Onze kanigen. Zo heel geboontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de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 En valt me, als je het dan zo weer terugop, dan valt mij dat op hoeveel klassieke uitspraken er eigenlijk in zitten. Uh, bijvoorbeeld zo'n uitspraak als, zo hoort het ook, eens per jaar. Dat hoor je nog steeds terug. En die, die zal, nou, die zal toch gauw al een uh, dikke 35 jaar oud zijn. Dus... Uh... Dat vind ik toch wel knap. En uh, achter de rode ondendron, Sodomiete. Dat weet ook iedereen zich nog wel te herinneren. Goed, Wim Zonneveld dus met een van zijn fantastische klassieke uh, conferences. En u krijgt er nog een aantal. Gelooft u mij. Maar ik heb er nog een paar hele leuke Wim van Zonneveld. Uh, Um, we vinden het eigenlijk zo leuk uh, dat Marlies hebben we slaan raar lopen. Vandaag maar een keer over. Ja, ja. Dat vind ik wel. Ik heb uh, de jury naar huis gestuurd weer. Oh, ja, die wilde zelf meeluisteren. Die vonden het het te leuk, toch? Ja, ja, ja. Radio, maar okay. die luister op een radiootje mee. Ja, okay, luister op de radio. Eentje zit er nog hier in de studio. Ja, nou, dat nou, mag. Ja, vind, vind ik wel, ook. vind ik wel goed. Uh, Wim kan. Uh, Wim Kann was natuurlijk de man van... Ja, hij heeft vele theatershows gedraaid. Maar hij is natuurlijk vooral uh, bekend geworden als dé uitvinder... Zeg maar, van de Oudejaarsconferentie. Hij was de eerste die daar mee begon. En dan werd het hele jaar nog eens even lekker onder de loep genomen. En dan natuurlijk op de onnaarvolgbare wijze zoals Wim kan dat kon. En niemand dat ooit heeft, verder heeft gekund. Dat is zo merkwaardig. Kan die kon eh, iemand gewoon genadeloos door het slijk halen. Alleen was hij nooit beledigend. Dat vond ik altijd zo knap van hem. Teksten voor deze oude, oudejaarsavondconferenties zijn geschreven door Wim Kan, Door eh, Saint Heijmans staat hier. Ja, ja dat klopt. Zandheimans heet dat mensen. Ja, Wout van Lien, uh, Jan Wassenberg, Simon Carmichelt en ook Kees van Kooten. Dus dat is toch wel een uh, briljant schrijverschap die alle teksten van deze oudejaarsavond uh, begonnen. Kijk, er staan geen liedjes op, of tenminste er staan geen nummers op, laat ik het zo zeggen. Dus we kunnen niet op de hoes precies zien wat we draaien, maar dat interesseert ons ook niet. We beginnen gewoon bij het begin. En we gaan dus 35 jaar terug in de tijd, dames en heren, zeg ik het goed? Ja, 35 jaar gaan we terug in de tijd, uh, naar het jaar 1976, en toen was er echt wel aardig wat aan de hand, en dit is eigenlijk een van de klassieke LP's van Cannes, en het, op de hoestek staat ook, er zijn weinig zijn die bij het verschijnen al historisch zijn. Nou, dat is met de LP's van de oudejaarsconferens natuurlijk het geval. Ze werden op oudejaarsavond opgenomen in het nieuwe Theater in Amsterdam. En dan lagen ze twee dagen later in de winkel. Dan kon je ze kopen. Nou, hier kunt u naar geluisteren. Wim kan een stuk uit de oudejaarsavondconferens uit 1976 Gebeuren die dingen? Dat weet je toch? Je kan dat de klok zo wat op gelijk zetten. Je trekt het je elke keer weer opnieuw aan. Maar ik kan er niks aan nee. doen, mintje. Als er nou één is die begrijpt dat jij het niet helpen kan, ben ik het toch? Zo is nou een het leven, kind. Zo bruin als van acht ze bakt, krijg je ze nooit. De doofpot over de drempel, het nieuwe jaar in op de tast. Met de doofpot over de drempel, aan niets en aan niemand hou vast. Met de doofpot over de drempel, maar straks naar de oude spreek. Als onder het vuiven de deksel gaat schuiven, dan krijg je een soort schone beek. Als onder het vuiven de deksel gaat schuiven, dan krijg je een soort schone beek. Een dag. Lieve kijkers, armen en rijkers, oudejaarsavond bij het ganzenbord thuis. Ik kon niet meer wachten tot 1980, ben al een beetje verslaafd aan de buis. Kom maar gezellig en lekker dichtbij, en wij zijn vanavond een grote partij. Zonder statuten en zonder programma, Geen enkele zetel Dan het stoeltje van kan Met de doop Over de drempel Op maat van het ethisch geveen Want volgend jaar op de drempel Is de hele zaak te voorbij Het volgend jaar op de drempel Hans Knoop naar Zurich gevlucht en Meta en Pieter zo zat als een gieter gewoon weer in plaerke terug en Meta en Pieter zo zat gewoon weer in plaerke terug Hartzanker, joh, joh, daar ga je Nou ja, lieve mensen, hoeven er ook over denken. Het is eigenlijk toch een groot internationaal succes geworden. Als u denkt, hij is uiteindelijk, is hij dan toch gewekt door het ethisch revij. Dezezelfde menten. Hij is ontsnapt onder de ogen van onze Nederlandse recherche. Hij is opgezocht door Hans Knoop. Gearresteerd en uitgeleverd door de Zwitserse politie. Kortom, een groot succes voor vannacht. <lacht> En ik hoop dus ook van harte dat de heer Van Acht... ...na de verkiezingen van 25 mei premier zal worden... ...maar dan krijgen we in elk geval een andere minister van Justitie. Ja. Eén ding zou ik dan wel erg vinden... ...ik weet helemaal niet hoe u daarover zou denken... ...maar dan zou natuurlijk Teruil naar huis gaan. Dan zou Dr. Anders Giedeneul... ...die zou dan natuurlijk zijn biezen moeten pakken. Zou u dat erg vinden als Dr. Anders Giedeneul... Ja. Ja. Dan begint nou de verdeeldheid al Op zijn avond ja. is gedaan Zou u dat erg vinden? Ik vraag u op de woon af Als dokter Anders J.D.N.L. zijn ze zou pakken Ik zou het niet zo erg vinden Kan hij eindelijk eens afstuderen? Ja. ja, hij wil promoveren Op de stelling Elke arbeider zijn eigen auto voor de deur Maar dan moet hij daar wel blijven staan Ja mensen, dat is het doel Waarnaar we streven Elke werkster, de eigen werkster dat zijn we nou vergeten, maar dat staat allemaal in beerput 72. Het is de eerste verspreking, ik ben nog geen vijf minuten. Kan dat eruit geknipt worden? Oh, dan laten we het erin. Het staat er trouwens in. Oh. Ja, de ruil, de ruil. Ik heb eerbied voor de ruil. Ik sta achter de ruil, daarom zie ik ook niet veel. Ik heb eerwied voor de NL, dat zal ik u eerlijk zeggen, want we hebben nog nooit een minister-president gehad die 3,5 jaar zoveel ellende, zoveel moeilijkheden, zoveel conflicten heeft moeten oplossen. Ik heb al gezegd, uh, dokter Anders J.T.NL, dat, dat is geen regeringsleider, dat is een cursusleider van pech onderweg. Ja. En geloof maar gerust, daar zit een koffertje. op voor. Geloof maar gerust, de duin is zo gauw niet weg. Ik heb wel eens gezegd, de duin is een roodbarsje die begrijpt dat je zonder rechtervleugel niet kan vliegen. <lacht> zo zit dat in elkaar. En, en waarom hebben we alle ellende gehad van de laatste jaren? Omdat de rechtervleugel verlammingsverschijnselen vertonen. <lacht> en daardoor is eigenlijk, hebben we dat allemaal moeten veranderen. Daardoor is die rechtervleugel die is in de revisie gegaan en die heeft daar elkaar ontmoet begrijp u wel, dat is dus, de, ik leg het nog maar even uit de KVP, de AR en de Cau, die hebben daar elkaar ontmoet, en daaruit is eigenlijk uiteindelijk ontstaan het zogenaamde CDA, hè. het CDA dat is een geweldige partij, dat is de enige partij die tijdens de oprichting al drie keer uit elkaar is gedonderd ja. Ja. Ja. Ik, ik heb wel eens gezegd het CDA is een soort safari park voor de laatste christenen ja. Mensen komen nu mensen aan mij vragen, mensen bij alles vragen die denken dat ik er verstand van heb, weet ik veel ik weet er niks van, zeggen de mensen aan mij wat is het CDA, dan zeggen je ja, weet ik niet, een soort drie in de pan He? een soort drie in de pan waarbij Aantje het de deeg staat op te vreten dat is het eigenlijk het is een soort wie van de drie wilde echte gelovigen nu opstaan Ja, dan nou krijg je natuurlijk het gedonder, natuurlijk. wie je nou moet hebben, als premier. Hè? Want je krijgt nu duidelijk in Nederland te zien drie stromingen. En wie moet er nou premier worden? Kunnen we vanavond over stemmen? We kunnen doen. Wat denkt u Ik doe een voorstel. Andriessen. nee, ik doe zelf niet mee. Ook leden van. Nee. Leden van het Koninklijk Huis, uitgesloten en ik. Nou, ik doe een voorstel. Wat denkt u van Andriessen? Nee, nee, nee. Heel duidelijk. <racht> Het was er maar één. Hij heeft maar één tegenstander. <racht> ik vind ook niet Andries, nee hoor, Voor mij niet. Als hij met dat hoge stemmetje over rapporten gaat praten. Nee hoor. Nee, nee dan, dan beginnen we half Nederland te weeën. Nee hoor. Nee, dat is niet kennen wat ik zeg. Ja, maar vannacht. Hoe je dan vannacht? Nee, nee. Nou, hoor, ik ook niet, eerlijk niet hoor. Nee hoor, ik vind het een koorknaap die na elk debakel een toontje hoger zingt. Ja. Nee, ik zie hem vannacht, ik weet het niet hoor. En, eh, ik, heb die, eh, ik kan van die gekke dingen zeggen, hij maakt geen beuging naar links en hij maakt geen beuging naar rechts, hij gaat gewoon door de knieën. Ja. Ja. Ik verhaal had een verhaal over de PvdA. De PvdA was een beetje opschepperig, weet je wel. De PvdA, die moest ze goed begrijpen, van de PvdA. Zully moest ze goed begrijpen dat als jullie dat standpunt bleven innemen, dan zouden jullie niet in aanmerking komen om mee te werken. En twee minuten later hoorde ik hem zeggen, ik ben jurist. Ik denk, vader, en je taal kan ik niet horen, hoor. En begon, er was ook altijd nog een VVD. Het was mij niet opgevallen, maar hem wel, hoor. Er was ook altijd nog een VVD, en ja, de VVD was niet belaat. Niet de VVD niet mijn laatst. Wie gelingt nog niet eens de mazelen gehad, ja, blijf lachen. Het is wel het is 35 jaar geleden. En een heleboel van die figuren doen al lang niks meer in de politiek, natuurlijk. Maar het leuke is dat je. ...als je die tijd wel meegemaakt hebt dus dat je precies weet wat er over gaat. He, van acht met dat kapsel, weet je dan nog? Dat, is, dat, dat weet jij waarschijnlijk niet, maar... De, de, de, ik de, weet oud... het sowieso niet. Nee, nou, dat, dat, dat, dat hele strakke... Later is dat een beetje losser geworden, maar toen die minister van Justitie was... ...jee, wat zag die man eruit, zeg? Hij heeft zo'n soort... Uh, zo n, zo n soort uh, ja, nou ja, ik weet niet waar je het mee moet, moet vergelijken. Uh, nou, doen we dan ook maar niet. Goed, uh, Wim kan dus. Oudejaarsavondconference 1976. En ik beloof u, u krijgt daar nog meer uit te horen. Want uh, er is nog veel meer leuks. En we gaan daar dus nog meer van draaien. Want wij besteden vandaag gewoon eens een keer... Leuke aandacht aan die oude grote jongens. Die... Uh, ja, waarvan er helaas geen één meer in leven is. Toon Hermans was de laatste die uh, overleed. En ja, het is dan toch wel eens leuk om eens een keer terug te kijken. Uh, Toon Hermans, daar hadden we het over. Juist, uit die oude, hele oude One Man Show. Een prachtig verhaal. Ik oh, hoop dat Maurice het kan vinden. Want het is natuurlijk lastig met deze Plays. Omdat er weer geen bandjes op zitten. Dus moet je, moet je zoeken. Ja, dat heb je nou eenmaal. Uh, kijk even naar hem of je het redt. Hij zit te kijken. als je te zoeken. Mogen tuigenverslag, dames en heren. Hij zoekt, hij zoekt En als hij het dan gevonden heeft <laughs> Als ik naar zijn kop kijk dan wordt hij steeds rooier Ik weet niet hoe dat komt Het zal toch niet in de drank liggen hoop ik Goed, nou ik moet het maar even volgletsen Tot hij gevonden heeft Dat is het nadeel van LP's Kijk bij CD's zet je gewoon een knip, een nummertje En heb je het, maar bij LP's moet je zoeken Ja, dat is het leuke juist Live verslag dus van het zoeken Van een uh, track uit een LP Van Toon Hermans En als die, we die dan gevonden hebben dan gaan we luisteren naar die onvergetelijke conferentie over een tent. Toon Hermans die dus met zijn gezin uh, in het tentje uh, moest... Uh, gaat het? Hij is zeer ingetogen bezig, dames en heren. Zeer geconcentreerd. Ah, ik denk dat je het wel hebt hoor. Ik hoor al iets. We gaan het gewoon proberen. Toon Hermans dus. Live opgenomen in theaterkarre. Ja, hij heeft hem gevonden. Maar... Ja, bijna. Maar dat uh, komt allemaal goed. Komt allemaal goed. We gaan luisteren naar de conferentie over de tent. Hier is Toon Hermans. En eerst een beetje luisteren naar t toe. Oh. Zo kun je niet beginnen dames en heren. Oh nee, net niet meer. Oh zeg, wij zijn van de zomer dames en heren. Ik ben namelijk een, een, een, een, ben namelijk een vader van drie zonen. Mag ik misschien even vertellen. Ik heb drie kinderen, drie jongens. Drie heerlijke knapen maar ik vreselijk trans -hoop. En wij zijn van de zomer zijn we met vakantie geweest zeg. En dat is leuk geweest hè. Weet u wat wij gedaan hebben? Uh, wij zijn geweest uh, naar Tirol. En toen hebben we meegenomen, dat hadden we nog nooit eerder gedaan, een tentje. Gewoon zo'n zo vijfpersoons tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is lekker, zeg. En magie te buiten, hè. En wij maar in die tent liggen, hè. En hoe je, hoe je daaruit komt na een paar weken, hè. Dat is niet te geloven, hè. Je bent een ander mens, hè. En ik heb ook gevoeld, dames en heren. Als je in zo'n tent zit, dan voel je de betekenis van de mens. Wij mensen moeten weer terug in de natuur. Absoluut, de mens moet terug in het struikgewas, gelooft u mij. Maar als mijn vrouw even uit het struikgewas kwam, dan zei ik meteen, erin. Heerlijk, heerlijk. En ik, ik geneer me niet, dames en heren, om u te vertellen dat daar een ontroering van uitgaat. Ik heb daar gezeten in die tent en ik werkelijk ontroer. Excuseer dat ik me zo laat gaan, dames en heren. Als ik nu nog aan die tent denk. Ik was vol in die tent, geloof ik. Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad. Als daar. Heerlijk, heerlijk. En we zaten midden in een trio. In tri Tirol, en wat, wat me het meest ontroerde dat was als ik uit de tent kwam kruipen hè? want lopen kon niet hè? je moest kruipen hè? heerlijk, heerlijk hè? en dan, dan kroop ik door het dal hè? want je hebt bergen en dalen, dat weet u hè? heerlijk, heerlijk we hadden één dalletje, dat, dat was ons dalletje. Er dat, dat was niemand. het is een niemand dalletje, ja. Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles. Van die heerlijk onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder. Hè? al die geiten, De een was nog een grotere geit dan de ander. En dan zat er zo'n oude herder, die zat er bij te breien. Zo'n breien, weet je wel. Mensen, wat lekker was dat, zeg. En doet u mij eens een plezier als u met vakantie gaat, dames en heren. Neem eens een tent mee. Het is zo, het is zo anders, zeg. En wat ook zo zalig is, hè. als je thuis komt. Jongens, dat is lekker. Als je, als je thuis komt weer, hè. En je gaat dan weer zo die, die huiskamer binnen. Dat is zo... Hè. En dan staat er zo'n grote stoel en dan ga je weer eens in zo'n stoel zitten. Ja, maar dat is lekker. hè. Huh. Hoef je, niet, hoef je niet meer in die rotten te liggen? Ja, het, is altijd... het leuke van deze drie mensen is toch altijd dat ze totaal verschillend van elkaar waren. Hermans, die dus gewoon eh, puur kolder verkondigde, kan natuurlijk altijd bezig met de politiek en de zaak in Den Haag en daaromheen. ...op de hak nemen en Sonneveld dan toch weer... ...wat meer cabaretesc. Compleet anders. Complete. Hermans schreef ook al zijn dingen zelf. Sonneveld maakte vaak gebruik van teksten van anderen. Maar dat was de, Sonneveld was ook een geweldige acteur. Dus vandaar dat hij dat kon. En dan acteerde hij gewoon die conferences. En die waren dan weer... ...dat was op zich dan weer geweldig. En een van zijn... Uh, ...of zijn, zijn hofleveranciers qua teksten... ...dat waren toch wel Simon Carmichelt... ...en Michel van der Plas... Uh, voor de conferences dan. En van die laatste, van Michel van der Plas, gaan we er nu nog één beluisteren. Van die LP Theatershow's, nummer 4. Ook oh, dacht dat onweer. Ik hoorde ineens zo'n gedonder in mijn hoofd. Van die, nou, dat. Maar um, dat nummer, dat heet. Of die conferentie die heet De Dagsluiter. Hier is zonnefout weer. <lacht> het is maar voor even. Het is maar voor heel even. Ik ben even gekomen om mijn fans gerust te stellen. Er zijn zoveel brieven gekomen aan het klooster met Frater, wat ben u? We horen niks meer van u. Is er soms iets voorgevallen? Nou, er is inderdaad iets voorgevallen, maar het is allemaal weer in orde deovolente. volante. Dat is de broer van Katrina voilà. Ja, ik had namelijk die inzinking twee jaar terug. Ik was mijn identiteit kwijt. Mijn roeping zo gezegd. Mijn zicht op het ambt. Ik heb het eerlijk doorgenomen met vater superieur. Ik heb gezegd, vater superieur, er is iets met mijn celibaat. Ik weet niet wat, maar de boord knelt. Deze jonge van rustig blijven. Rustig blijven bij je thee. Ik zeg nou graag een glaasje jonge thee, graag. Of ik ben er rustig bij gebleven. Maar ik heb de toog toch wel uitgetrokken. En aan de wille gegaan met de gitaar doornaast En ik ben het leven gegaan. Het was een moment van zwakte. Ik had kennis gekregen. Verkering, zo gezegd. Verkering, ja, hoe moet ik het zeggen? Met een dame. Met een dame uit het dorpje Heer in Zuid-Limburg. Het was dus een dame uit Heer. Want ja, hoe gaat het? Je bent dan wel celibatair en je mag wel in de etalages kijken, zou ik maar zeggen. Maar je wilt toch ook wel eens naar binnen? Nou, het was geen succes, de omgang. Het was wel medemenselijk, maar geen deekletser. Het was wel Hosanna, maar niet in Den Hogen. Ja, dat mens werd zo bazig zeg, ik mag niks meer. Ik mag niet met mijn voeten op tafel zitten. Ik mag geen borreltje meer drinken, geen sigaartje meer roken. Ik mag voordat helemaal niet eens bij een wind laten. Nou, en dan staat er wel in de hele geschrift, het is beter te trouwen dan te branden, maar ik heb liever een goede fik hier dan een koude douche daar. Ja, stel je voor zeg. En fijn, toen heb ik maar gezegd, luister eens even, Gemma. multos annos. Ik heb weer zo'n verschrikkelijke roeping. En ik ben teruggegaan naar het klooster. Ik deed de deur open bij als Superieur Niemand. Gangen door, trappen op, ik denk, verrek, wat zijn ze? Ik deed de deur open van de refter, daar zit het Plechelmes in zijn eentje, die zegt, zo van zie is fijn dat je er weer bent. Ze zijn allemaal weg, ze zijn allemaal op zoek naar hun identiteit. Ik zeg, nou, ze komen wel weer terug hoor. Hij zegt, zo is het, ga maar gewoon naar de missieprocure. daar liggen nog 200.000 postzegels om afgeweekt te worden. Nou, ik weet wat strijden is hoor. Ik zou het wel van de kansel willen schreeuwen. Ik zou wel willen roepen, doe het toch niet. Tegen al die confraters die op zoek zijn naar hun identiteit. Doe het toch niet. Het is dus net wat onze novice meester vroeger al zei. Het begint met een moord. En het eindigt met zondags niet meer naar de kerk te gaan. Ja. Zeg, kan ik jullie even een goeie vertellen. Dat doet zo deug, hij luistert. Weten jullie het verschil tussen een missionaris in Nieuw-Guinea en een pastoor in Nederland? De missionaris in Nieuw-Guinea maakt de wilde katholiek en de pastoor in Nederland de katholieke wil. Dat is een goeie, hè? Die heb ik van Plygelmus vanmorgen op de koer. Ja, ze zijn bij ons de Tugels kwijt. Zeg. Ze willen allemaal trouwen bij ons. En wie wil dat tegenwoordig nog trouwen? Huh? Ja, de priesters en de homofielen, dat is alles. Maar ik heb toch wel eerbied voor het hoogwaardige Episcopaat hoor, wat die uitgestaan hebben, zeg. Oh jee, met de nieuwe catechismus. De eerste vraag: waartoe zijn wij op aarde? Het moest altijd beantwoord worden met: wezen op aarde om niet hiernamaals gelukkig te worden. Dat is daarna veranderd in: wezen op aarde om nu en het hiernamaals gelukkig te worden. En op een of andere goochemie-Jezuïten ervan gemaakt: wij zijn op aarde om nu en dan gelukkig te worden. Zo no, so lus er nog wel in. Huh? Ik hoorde vanmorgen plechelmes ineens uitroepen, waartoe zijn we nou weer op aarde? Zeg, kan ik er jullie nog een vertellen? Dat doet zo deug, hè? Huh? Luistert. Sint-Joseph staat in de Timmermans werkplaats. Hij slaat zich ongenadig hard op zijn eigen duim. De deur gaat open en hij hoort zeggen, heb je geroepen, vader? Men heeft mij gevraagd om u iets mee te geven voor de nacht. Geen snoepje of tien of andere pil. Maar iets voor de inborst, zal ik maar zeggen. En dat wil ik graag doen, zo kan ik dan ook de dagsluiting nog even doen. En ik ga mijn kleine gedachten niet alleen voor u zingen, ik ga ze ook dansen. Ik heb me aangesloten bij deze artiesten. En ze zeggen, nou oh, bij ons in het klooster, nou van Antsius, jij zo onder al die artiesten de hele dag. Jij zal toch ook wel dress'. Nou, dat is dan ook zo. Ik ga voor u dansen. Dat we zeggen, we gaan voor u dansen. Dansen heeft altijd aangetrokken omdat het verboden was. Mijn moeder mag in het begin van deze eeuw al niet walsen. De bestorer zei, dat is een zindelijk tijdverdrijf. Ik verstond alles verkeerd. Ik dacht dat die zijn een zindelijk tijdverdrijf. Ik verstond alles verkeerd, zeg. We zongen bij ons in de kerk een liedje dat ging zo. Te loerdes in de bergen. Ik zong altijd Erloerde in de bergen. Ik dacht dat Maria op de loer lag om te verschijnen. Een kort maar ernstig woord, dat wil er altijd nog wel in. Dat geeft aan al die grappenmakerij toch nog een zin. En daarom na alles wat u zag en hoorde. Deze simpele maar o zo diepe woorden. Joeghee, joeghee, joeghee, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het leven is een peepkaneel en Holland is de bruid, haal het doek maar op, doe het, leg je maar aan, dan zal ik je zeven laten zien wat ik kan, en dan staat het dan niet in de katechismes, there is no Business, like show business, al ben je kardinaal of bisschop of de paus. Je mag hem op vertellen en je krijgt ook geen applaus. Het is misschien niet nederig, maar ik, ik vind het fijn. Nee, ik zou nooit, nooit, nooit, nee, nooit, nooit, nooit iets anders willen zijn. Wie rusten wil in het groene woud met goed gevulde tas. Wie Nederlands bloed door daderen vloeit vooruit met flinke pas. Want het blijft in het leven al toe streden. Arbeid adelt op de grote stille hele. Wie met ons mee naar buiten gaat in Limburgs dierbaar hoort. Hij zal ons land niet krijgen en de boer hij ploegde voor. Haal het ook maar op, doe het leven. Dan zal ik je zeven laten zien wat ik kan En al staat het dan niet in de kategismes There is no business like show business Al ben je kardinaal of bisschop of de paus Je mag hem en je krijgt ook geen applaus Het is misschien niet nederig, maar ik, ik vind het fijn Nee, ik zou nooit, nooit, nooit, nee nooit, nooit, nooit Iets anders willen zijn Ja, leuk. Frater is eigenlijk een reprise van wat hij een aantal jaren eerder uh, deed tijdens het Grand Cala du Disque. Toen hij ineens uh, tijdens zijn live uh, performance daar, dat was in 1963 geloof ik, ineens een boordje voorging en daar de onvergetelijke act van Frater Financius deed. En dat herhaalde hij dus in dit programma nog een keer. Um, Wim kan dus. Ik weet niet precies wat we gaan krijgen, want het is een beetje verwarrend met wat er op de Hoes staat en wat er op de LP staat. We gaan in ieder geval weer even terug naar dat 75 jarig uh, jubileum van de stad Schouwburg in Amsterdam. Dat overigens plaatsvond. Daar ben, zijn we intussen wel achter gekomen. Um, dat uh, plaatsvond op 25 september 1969. Toen stond dus de stad Schouwburg in Amsterdam 75 jaar. Even. Huh? Wat zijn je nou? Ja, dat we nog drie minuten te hebben tot aan het nieuws. Oké, okay, nou dan gaan we nu nog een stukje draaien van Wim Kamp. Uit dat 75-jarig bestaan van de Schouwburg. Goedenavond, goedenavond. Zo zijn we dan op deze gedenkwaardige avond bijgekomen In deze oude, mooie, geliefde Stadsgouwburg. Het is de mooiste schouwburg van het hele land. Hier verandert nooit wat. Uh, Gekke hè? Dat komt maar één keer in de 75 jaar. Zou u het onthouden? La crème de la crème de la scène is vanavond in de zaal, hoor. Ja, in andere theaters zal het een onartistieke rot zou zijn vanavond. Dat gaat niet, aan. Dus u moet maar zo rekenen vanavond hoe het ook gaat voor mij snappen. schnabbel. Vergeven u wel? Ja. Kennen u dat woord? Ja. Kennen u dat woord? Toen, toen Guus Osterd ervan toekwam en die zei vier toen, heb ik gezegd, nou, op hoop van zeven. Dat heb ik gezegd, hoor. Ja. Ik heb gezegd één avond jongens onder elkaar, dat heb ik gezegd hoor. En ik zeg, als het niks wordt, dan kan ik tien jaar omzien in vlog. <lacht> Hoe ken ik die stukken allemaal uit mijn hè? <lacht> ja, het ligt allemaal op de grond, dat ga je dan na. <lacht> ja, maar dan daar moet je kijken. kijken. ligt er wel. Ja, maar ik kan niet anders wat de souffleur zit allemaal in de zaal. <lacht> Ik maak er gewoon een leuke haven van en de rest kan me helemaal niks meer schelen, niet? Oh, programma's heb ik laatst gekeken, dat was mooi. Zeg, van 75 jaar geleden, weet je niet wat je ziet, hè? Ze speelden toen Nora van Ipsen, zegt u dat wel? Nou, mij niks, maar goed. Uh, <lacht> nou. nou spelen hier andere stukken. Nou spelen we stukken uit de oudheid die niemand mag zien in de moderne tijd. Stukken uit de smoeshaal mag je mens zien, waarom begrijp je mens? Nou ja, hier wel, waar in Haarlem was geboden. Ik heb het toch gezien in Gorken, maar daar gaat het nou helemaal toch. Mooi stuk hoor. Ik kon me niet begrijpen. Ik heb het gezien. Waarom moet dat nou verboden worden? Ik vond het niks slechts. Hè? Ik maar af en toe even denken aan iemand van NCRV die een lid had aangebracht. We hebben een, we hebben een hele andere tijd. Je speelt alle hele andere dingen. Ik heb nog meegemaakt. Mensen, kniertje of hoofdverzegen. Weet u dat nog? Oh, dat was een tijd. Knieertje, hoofdverzegen, oh. Dat vergeet ik nooit. Hè. Zoals ze dat zei, hè. de vis wordt slecht gesubsidieerd. Ah. Oh, ik vond het allemaal mooi. Hè. Dat was prachtig. Nou ja, de mensen, mensen weten van we niks. Vatten u nooit op? De mensen weten van we niks. Hè. Ik sprak laatst een vriend van mij die zei, hij las van Karel Meen. Ja, van Karel mee las hij zo'n mooi boek, dat is kapitaal. Ja. Ik zei, wat dat is helemaal niet van Karel mee, dat is van Karel Marx.